Salome lieve mensen Je moet wel werkelijk heel veel van deze van, van, van Yahweh Onze God houden Wil je lid worden van deze gemeente Weet u dat? Zeker als je zo ver woont Het is echt waar Het is niet makkelijk zijn Er zijn heel veel Die een poging hebben gedaan En toch de gemeente verlaten hebben Van hem volgen U zal het zo wel horen Het is niet makkelijk het is heel erg moeilijk. Ik wil er vandaag over spreken. Over de blindgeborenen. blindgeboren. In feite zijn we allemaal blind geboren. Ik kan en ik wil ook alleen maar spreken over de dingen die ik dus ervaren heb. En de dingen die ik dus weet en ken. Waar ik eigenlijk door en door weet. En dat wil ik me... Mijn broeders en zusters delen in deze gemeente. Van de week hoor ik namelijk van Chris dat hij 14 jaar getrouwd is. Veertien jaar getrouwd, wacht eens even. De tijd gaat zo hard, ik kan het eigenlijk niet, niet meer bijhouden. Heeft u dat ook? Dat je gewoon eigenlijk niet meer weet hoe lang dat allemaal, die tijd is zo hard voorbij gegaan. Ik hoorde toen in die tijd dat hij dus nog gewoon voetbalt op Shabbat. 14 jaar geleden. Met andere woorden, toen ik de familie tegenkom, familie Verdouw... ...was zo'n kleine 20 jaar geleden alweer. Zo lang is het alweer geleden. En ik kom eigenlijk tot een gemeente als een blinde. Want ik weet dus totaal helemaal niets. Als mijn moeder tegen mij zegt van... Je mist de zegen van God. Dan kan ik dat woordje zegen niet eens thuis brengen waar het hoort en wat het betekent. Ik ben werkelijk blind. En ik weet gewoon... Dat een blinde niet kan zien. En thuis is mij geleerd geworden... In een land der blinden is één oog koning. Ooit van gehoord? Dat heeft mijn moeder ooit eens een keer aan mij verteld. Maar ik was gelukkig een hele slimme jongen om te vragen van ma, wat betekent dat eigenlijk? En mijn moeder die probeert me dan uit te leggen, dat hebben ze heel lang over gedaan. Dus dat blijkt dat ik toch niet zo slim ben. Van als, je dus, als er heel veel blinde mensen zijn en er is er eentje bij die één oogt hebt. Dan is hij koning, want hij kan het zien. O, oh, zit het zo? Bij een Javaan, wanneer die blind is, dan loopt er altijd iemand voor. Jacob, wil je misschien even opstaan? Ik wil toch even laten zien hoe een Javaan, een Javaanse blinde, eigenlijk door de wereld gaat. Dan ben ik blind en hij kan zien. Dan doe ik mijn hand op zijn schouder, doe ik mijn ogen dicht en dan gaat hij lopen. En ik volg hem gewoon waar hij naartoe gaat. Want ik, ik zie dus helemaal niets. Zo doet dus een Javaanse blinde. Hij ziet dus niets. Hij is afhankelijk van die man die voorloopt. Maar ik heb ook gezien een beroemde pianist, Ray Charles... Hij kan dus heel goed piano spelen. Alhoewel hij blind is. Maar zijn piano zelf kan hij dus niet vinden. Hij heeft dus iemand nodig. Die hem dus naar die piano toe leidt. Want als het aan hemzelf overgelaten wordt. Dan komt hij er nooit. En het gaat heel anders bij de Charles. Als bij de blinde bedelaar in, op Java. Ik zal u Laten zien hoe dat, hoe dat gaat. Dan wil ik eventjes je vrouw erbij zien. Zo gaat het dus met de blinden door deze wereld. Toen ik zo'n kleine twintig of achttien jaar geleden tot een gemeente kom. Toen was ik blind. Ik mag het dus zeggen dat het de verleden tijd is. Ik wist ook helemaal niets in die tijd. Maar op dat moment ging broeder Verdouw, die ging voor. En die vertelde mij. Let wel, niet alleen maar ik. Maar er was een gemeente die wel tien maal zo groot is als dit. Er waren er wel echt een paar honderd. Maar ik heb dan met die paar honderd niks te maken, het gaat om mij. En hij zegt, Louis... Iedere stap die je maakt in geloof, dat land waar je op staat, dat is van jou. Ik ben doof. Ik snap niet wat hij zegt. En wat heb ik gedaan? Ik ben het gewoon gaan doen. Hij zegt: Louis, je moet het geloof van Maria hebben. Wanneer je leest wat er staat. Dan zeg je, mij geschieden naar uw woord. Niet naar het geloof van Zachariah. Want die vroeg dus een bewijs. Dit zijn de dingen die ik geleerd heb. Alhoewel ik het niet begrepen heb en niet verstaan heb, heb ik toch gedaan. En omdat ik dat gedaan heb, ben ik gaan leren zien... En gaan leren horen. De Bijbel... ...is heel moeilijk geschreven. De taal van de Bijbel... ...is versluierd. Het is wazig. Als ik, als ik dit niet zou zeggen... ...zou ik een leugenaar zijn. Er zijn 3.500 stromingen... ...die allemaal... De mens leert op deze wereld uit dezezelfde Bijbel. En allen vertellen ze dat anders. Wel, u heeft hier de moeilijkste weg gevonden naar het paradijs. Echt niet de makkelijkste. Ik heb er al diverse gesproken. Uren aan besteed. En weet u wat ik te horen krijg? Als ik die God van jou moet aanbidden op de manier zoals jij dat vertelt, dan ga ik failliet. Want ik kan mijn winkel wel sluiten op shabbat. Juist die shabbat, dat geeft me zoveel omzet. Ja, dit is waar gebeurd. Ik heb het uit ervaring. Ik heb het niet uit mijn duim gezogen. We kunnen wel bidden om te zien, maar we zullen dat nooit zien. We kunnen wel bidden om te horen, van vader geef me oren om te horen, maar we zullen het nooit horen. Maar we horen het pas en we zien het pas als wij die stap maken. En eerder niet. Ik heb een trauma, ik bedoel dus niet mijn schoonmoeder, maar ik heb een trauma, daar heb ik dertig jaar mee gelopen. Ik heb er 30 jaar mee gelopen. Het is ongeveer zo'n rugzak. Je kan beter zeggen een backpack. Daar heb ik jaren mee gelopen. Ruim 30 jaar van mijn leven. Het is ellende en nareheid. Ik ben dat op één manier, ik ben het echt zo kwijtgeraakt. Ik ben het gewoon kwijt. Ik ben gewoon los daarvan. Daarom kan ik hier enthousiast staan. Dat is ook de enige reden waarom. En weet ik, ken ik de Bijbel nou? Nee, ik ken de Bijbel helemaal niet. Ik heb ze allemaal van horen zeggen. Ik heb alleen maar gedaan wat ik gehoord heb. Maar broeders en zusters, er waren in die tijd mensen, wanneer ik achter die één oog aanloop, die zegt dan tegen mij, pas op, wat je achterna loopt, dat is een blanke. Je komt bij een blanke in huis. Dat zijn mijn zusters en mijn broeders binnen die gemeente. Het is waarheid. U mag het opschrijven. U mag het onderzoeken. Ik zal geen onwaarheden vertellen, zeker niet door deze microfoon. Maar ik weet, ik weet wat daar tegenover staat. Maar dat zou er altijd zijn. Toen we hier met deze gemeente begonnen waren. Toen hadden we het ook niet zo makkelijk. Ja, het is natuurlijk makkelijk zeggen. En ik kan er wel eens trots op zijn. Wanneer, wanneer er sprake komt. Dat ik ooit gezegd heb te, tegen broeder Verdauw. Als je een restaurant wil beginnen. Moet je beginnen met een goede kok. En ik vind jou wel een geschikte kok voor een restaurant. Zo zijn we dus begonnen met de gemeente. Maar broeders en zusters, is dat werkelijk zo gegaan? Ik was zo blind. Is het niet God die u en mij gezocht heeft? Het was niet mijn plan. Het was helemaal geen plan van broeder Verdouw. Ik zal u één ding vertellen. Als ik toen had geweten... Hoe het met mij vandaag zal verlopen, was ik, had ik hier nooit gestaan. Echt waar. God weet het. Maar het is maar goed ook dat ik niet alles weet in die tijd. Weet u, als Jozef wist dat hij door dat mooie gewaad en door zijn dromen die hij, kon, die hij verteld had, in die put terechtkom, zou Zal hij niet verzwegen hebben, denk ik? Zo is het goed dat we niet alles weten. Maar ik zal vandaag, deze dag niet willen ruilen met niemand. Want God heeft me zoveel dingen gegeven die een ander gewoon totaal niet hebt. Niet iedereen, ook niet een klein beetje. Dat is de rijkdom waar er niemand aan kan komen. Je hoeft dus helemaal niet met problemen en met trauma's... In je leven, je leven door te gaan. Het is helemaal nergens voor nodig. En als we dat nog niet weten, laten we dat rondgaan als een blinde. Aan de schouder van de ander. Opdat we onze ogen mogen openen. Opdat we verder mogen lezen en verstaan. Want je ziet niet alleen met je ogen. Er zijn mensen die helemaal geen ogen hebben, die het woord beter verstaan. Laten we een stukje lezen in Johannes. Johannes 9. Hier gaat er een verhaal over een blind geborene. En voorbijgaande zag hij een man, Yeshua, die zag een man, die zei dat zijn ge geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden rabbi, wie heeft gezondig, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondig nog zijn ouders. Maar de werken gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zolang Yeshua in de wereld is, ben ik het licht der wereld. Na dit gezegd te hebben, spuw hij op de grond en maakt de slijk ...van de speeksel. En hij legde hem de slijk op de ogen... ...en zeide tot hem... ...ga heen, was u in het badwater Siloam. Hetgeen vertaald wordt uitgezonden. Hij dan ging heen... ...wist zich en kwam ziende terug. Nou, ik zal het niet verder oplezen... ...want het verhaal, dat kent u. Deze man was blind... Die, zegt, die zit altijd op dezelfde plaats. En de discipelen die vroegen. Wie zijn schuld is het nou? Is het zijn schuld? Of van zijn ouders? Maar Yeshua ging helemaal niet in het verhaal in. Wat we wel hier leer uit kunnen halen is namelijk. Dat Yeshua die maakt slijk van de aarde. Smeert hem op de ogen. En stuurt hem naar Siloam. Dat betekent gezondene. En nadat kon hij zien. Hij is gegaan. Het woord moeten we tot ons nemen. En we moeten ons eigen laten wassen. Door Yeshua. Dan gaan onze ogen die gaan open. Dan kunnen we zien. Niet alleen maar zien... Maar dat kunnen we ook horen. Wij allen zijn blind geboren. Sommigen die denken... Ja, dat geldt niet voor mij, want ik zie gewoon alles. Bij mij gaat alle dingen gewoon goed. Bij mij gaat gewoon alles voor de wind. Je doet het zo moeilijk. Wel, broeders en zusters... Ook die mensen zijn blind. En daarom denken ze dat zo. Dat, dat, dat, dat het goed zit. Er zijn genoeg verhalen in de Bijbel... Die, die, die, die laten gewoon zien... Dat ze dus gewoon blind zijn. Ze zien het gewoon niet. We bidden voor ze. We bidden voor Israël. Omdat ze mogen zien. Maar ze zien het niet. En bij sommige gemeentes waar het, waar het zo goed gaat. Het explodeert gewoon. Er worden hele, hele grote stadions tot kerken gebouwd. Omdat het daar zo goed gaat. Wel, laten we naar openbaringen toe gaan. Openbaring 3. Dat zijn allemaal van die klassieke verhalen die we dat allemaal kennen. We kennen dat zelf uit het hoofd. Maar toch wil ik met u langzaam lezen. Om te begrijpen wat er staat. Openbaring 3, vers 14. Een schrijf aan de engel der gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen, de getrouwe en de waarachtige getuige. Het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet. Zodan omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt ik ben rijk en ik heb mij verrijk. En ik heb niets, aan niets gebrek en gij weet niet dat gij zijt de ellendige, de jammerlijke... en de arme en de blinde en de naakte. Raad ik u aan van mij te kopen... goud dat uit het vuur gelauwd is... opdat gij rijk mocht worden... en uw witte klederen opdat gij die aandoet... om de schande uw naakheid niet zichtbaar te worden. En oogzalf om uw oogleden te bestrijken opdat gij zien mocht allen die ik lief heb bestraf ik en tuchtig ik wees dan ijverig en bekeer u deze gemeente denkt ook dat ze het goed deden dat het allemaal wel oké okay is want ik heb geen problemen alles gaat gewoon voor de wind alles is gewoon goed maar er is helemaal niets goed er is helemaal niets goed als we dus niet zien, dan hebben we altijd nog een mogelijkheid om te doen wat er gezegd wordt. Dat is heel erg belangrijk. Het is echt waar. Het heeft met leeftijd totaal niets te maken. Ik heb een broeder gekend, die ken ik al zo lang. Maar als jij aanstoort aan kleine dingetjes... Voor de dienst of tijdens de dienst, dan word je doof. En dan word je blind en dan zie je helemaal niets meer. U zit voor het aangezicht van God. Er wordt het woord van God gepredikt. Neig je oor naar Zijn woord. Het is bijbels. Er staat geschreven. We moeten neigen naar Zijn woord. We moeten alles bij elkaar rapen om zijn woord te leren horen. Anders zou je er gewoon niet komen. En ik weet, irritaties die komen, die komen echt. Ik ken er en ik heb er ervaring mee om dit te zeggen. Er zijn mensen, broeders en zusters binnen deze gemeente, die zijn gestoren aan een vlag. Ik heb hier wel eens een rode vlag gehad. Die rode vlag, dat was een zegen voor zoveel zusters. Want het is een teken van het bloed van Yeshua. En andere zusters zijn weggelopen door diezelfde vlag. Het is waar gebeurd. Dus de ervaring die we hebben gemaakt binnen deze gemeente stoort u zich niet aan dit soort dingen tracht u het woord te verstaan wat er gezegd wordt want het is niet zo dat we zomaar de bijbel kunnen lezen en verstaan en zien het is echt niet zo het is versluierd. je ziet het niet ja maar ik kan wel lezen ja maar je begrijpt het niet het is versluierd, het is niet zo wat, wat er staat, dat het het is echt niet en soms denken we dat we er zijn maar we zijn er nog lang niet we moeten nog een hele hoop leren er werd vroeger heel veel over zout gesproken wat het zout dan wel is en over de herder gesproken wat de herder dan wel is maar dat is alleen maar een middel om u tot geloof te brengen of u juist vandaan te houden. Hij spreekt alleen in gelijkenissen. Moet u horen, Matthäus 13, vers 10. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem, waarom spreekt gij hen in gelijkenissen? En hij antwoordde hun, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk, ...der hemelen te kennen... ...maar hun is dat niet gegeven. Dit gaat heel diep. Dan moet u, hier, moet u thuis aan de slag gaan hè, met dit stukje. Heel belangrijk. Omdat het u gegeven is... ...de geheimenissen van het koninkrijk... ...der hemelen te kennen... ...maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft... ...hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben wat heeft wat hebt hij de kennis van de koninkrijk van God maar wie niet heeft ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen omdat zij ziende niet zien horende niet horen of begrijpen en aan hen wordt de profeet Jezaja vervuld die zegt met het gehoor zult gij horen en gij zult geen zins verstaan en zienen zult gij zien en gij zult geen zins opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hard geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en het hart, en hun hart niet verstaan, en zich bekeren, en ik hen zou genezen. Maar, zegt hij, uw ogen zijn zalig. Omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, ik zeg u, vele profeten Vader hebben begeerd te zien wat gij ziet. En zij hebben het niet gezien. En te horen wat, ge, wat gij hoort. En zij hebben het niet gehoord. Die mensen voor deze tijd, die hebben een gedrag om alles te doen, om het te verstaan en te horen. Maar ze hebben het niet gehoord en ze hebben het niet verstaan. Omdat ze blind waren. In die tijd hoeft dat ook helemaal niet. Want ze hadden voldoende aan de tuchtmeester. Ze moesten gewoon doen wat er gezegd wordt. God heeft ze geen ogen gegeven om te zien. Echt niet. We kunnen een stukje daarover lezen. Dan moeten we naar Deuteronomium toe gaan. Ik wil ook iedereen aanraden. Als u heel weinig tijd hebt. En u denkt zelf weinig te weten. Lees dan Deuteronomium. Want het is één boek waar praktisch alles in staat. Wat u moet weten. En als u dan een beetje opstandig gaat worden. Door dat boek te lezen. Dan zit u eigenlijk op de goede weg. Als dat gevoel er niet is, dan moet u dat nog maar een keertje lezen. Want je moet een beetje agressief worden en opstandig worden. Want dan heeft u te maken met de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Deuteronomium 29. Ik wil, ik wil maar één vers lezen. Vers 4. Doch de Heere heeft u geen hart gegeven om te verstaan, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag. Ze hadden die uittocht gemaakt, en toch hebben ze dus geen oog gezien om te horen, en geen oog om te zien, om het te verstaan. Als u uw oog naar vers 30, of deuteronomium 30 plaatst. En u gaat naar vers 6, dan staat hier, En de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nakroos besnijden, zodat gij de Heer uw God lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. Broeders en zusters, deze teksten moeten gewoon in uw hart bewaard worden. Deze teksten, de woorden van Yahweh, moeten deel worden van uw leven. Dat zijn niet mijn woorden, maar die heb ik vorige week gehoord tijdens de preek. De woorden van Yahweh moeten deel worden van ons leven. Opdat wanneer er wanneer iets met ons overkomt, dan weten we te handelen. We hebben constant worden we aangevallen, hoe dan ook. Ook binnen de gemeente worden we aangevallen. Je hebt maar één persoon nodig die het roet in het eten doet. En je hebt gewoon een kermis in de gemeente. Echt waar. We staan niet zo stevig in onze schoenen zoals u wel denkt. Zo makkelijk ontstaat er een vlam in de pan. Echt waar. Het is geen leuk Lukas 9. Oh, ik geniet ervan. Dit doe ik iedere dag. Hè? Dat doe ik iedere dag. Al die woorden die zitten hier in mijn hoofd, die verzamelen zich in al die jaren. En op een gegeven moment ga je ogen open en dan ga je dingen zien. Door alleen te lezen, zal je dus nooit wat zien en nooit wat verstaan. We moeten gewoon die stap maken in geloof. We moeten gewoon doen. Al begrijp je het nog niet. Al begrijp ik de feesten van de Heer nog niet. Maar toch doe ik die feesten van de Heer. En nu ben ik achtergekomen. Dat die feesten zo belangrijk zijn. Dat die Lofhuttenfeest zo belangrijk is. Om dat, om dat te doen. Want je gaat er dieper in. Want na die Lofhuttenfeest. Daar komt namelijk de regentijd. De vroege regen. Weet u dat? Die vroegregen die komt. Die vroegregen is belangrijk. Want de mannen moeten namelijk in het land gaan ploegen. Moeten gauw zaaien, En de Heer heeft beloofd. Hij heeft beloofd. Ik zal je regen geven op zijn tijd. Zonder regen groeit er niks. Hij geeft regen. Het gaat groeien. En wanneer het nog meer nodig is. Als hij veel regen nodig hebt. Dan geeft hij een spaarderegen. Nog meer water. Voor het, omdat we wat te eten hebben. Dat heeft hij beloofd. Maar wanneer de regen niet meer komt, dan moeten we een vraagteken. Jo, hoe, hoe is dat gekomen? Wat is de reden dan? Nou? Is, hij, is hij ineens overleden? Bestaat hij ineens niet meer voor ons? Dan moeten vraagtekens komen. Maar dat kan je pas doen wanneer je het ziet, wanneer, wanneer je het voelt, wanneer je het hoort. Maar je hoort het niet, je bent blind, je ziet niks. Hij zegt tegen het Joodse volk: Gij kan me niet horen. Je kan me niet horen, je kan mijn stem niet horen, zegt hij. Weet je waarom? Omdat de duivel je vader is. Dat zegt Yeshua. Dat zegt de Christus. We kunnen, we kunnen het niet verstaan, we kunnen hem ook niet zien. De Bijbel is zo moeilijk te verstaan, broeders en zusters. Als je zegt dat het makkelijk is, echt waar, denk dan maar nog een keer na. Want het is echt heel erg moeilijk. Er staat geschreven, niemand kan God zien en blijven leven. Amen. Maar er staat ook geschreven, dat we God wel kunnen zien. Wie kan God zien? Amen, broeders. Eén, die, eentje die het weet. Matthäus 5. Doe maar eens je vinger op, op Lukas 10. Zalig. De reinen van hart, want zij zullen God zien. Staat dat erbij in uw Bijbel? Okay. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Is het niet verwarrend, broeders en zusters? Heeft iemand hier ooit God gezien? Maar dan kan ik het omdraaien, dan bent u niet zalig, uw ogen. Of uw hart. Of hij is niet rein. Als je hart niet rein is, kan je God dus niet zien. Maar dan staat er zoveel van dit soort dingen geschreven in de Bijbel, dat het gewoon verwarren is. Maar dat is, dat is het ook om te doen. Ja, maar we zoeken God toch? Er is niemand die God zoekt. Niemand. We doen het allemaal om zelf wijzer van te worden. God is het die ons zoekt. Er is niks goed in dit lichaam, zegt Paulus. Niets, niets, niets. We, we doen het alleen maar ons om zelf wijzer van te worden. Weet je, alleen maar om jezelf te verrijken. Daarom aanbidden we hem. Daar is hij niet voor. Dat had ik ook gedacht. Van, Ik ga gewoon drie keer per dag bidden. Ik zal hem prijzen, ik zal doen wat, ik wil, wat, wat, wat hij wil. En dan uh, is het oké. Okay. Maar dan gaat het nog om mij. Maar het gaat om Yahweh. Het gaat om Hem. Het gaat niet om mij. Zo moeilijk is het woord van God om die te begrijpen. Het gaat mij om de diepgang. Je hebt oren nodig om te horen. En als je dat niet hebt. En je hebt geen ogen om te zien. Hou nou maar. Ik wil zeggen, mijn schouders vast. Wat staat zo hoogmoedig. Maar dat is wel de manier. Om te kunnen zien. Maak die stap. En sta op die stap. Want er staat geschreven. Dat het plaatsje waar je op staat. Dat het van jou is. Al begrijp je dat nog niet. Want toen ik dat deed. Toen begreep ik er nog helemaal niets van. Want ik ken helemaal niets van het woord. Helemaal niets. We gaan dan. Lucas hè? zo was het toch? Lucas 9. Ik ga maar bij 57 beginnen. Lucas 9, bij 57. Toen zij op weg waren, zei de iemand tot Joshua... Ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zei dat tot hem... De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten... Maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. En hij zei dit tot de ander, volg mij. Ziet u hier? Wij zoeken hem niet op, nee, hij zoekt ons uit. U bent hier dus allemaal geroepen. Ik ben nog niet uitverkoren, maar u bent wel geroepen tot hem. Je komt hier niet zomaar. Want het is lastig om hier te zijn. Echt waar. Als je denkt dat het zo makkelijk is, zeker voor de mensen die van ver weg komen, God heeft je geroepen. Alhoud dat heel goed. En hij zeide tot de ander, volg mij. Maar deze zeide, sta mij, sta mij eerst toe heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar hij zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen en verkondig Yeshua of niet, of staat het wat anders verkondig het koninkrijk van God en weer een ander zeide ik zal u volgen heer maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten maar Joshua die zeide niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt is geschikt voor het koninkrijk Gods Weet u wat dat betekent? Je begeeft je eigen aan het werk van, ja we. Kijk niet achterom. Ik heb nog wel eens achterom gekeken. Ik had het niet zo moeilijk. Het was oké. Okay. Het was, ja. De situatie was gewoon goed. Het was vredig. Ik weet vroeger niet beter. Nu weet ik nog wat van shalom betekent. Ik moet mij helemaal verplaatsen naar die tijd van toen. Hoe was het toen eigenlijk? Toen was ik eigen baas. Ik mag doen en laten wat ik wil. Heerlijk. Ik, geef, ik hoef niet te doen wat, wat hij wil. Is toch mooi? Wil ik voetballen op zaterdag, dan doe ik dat. Wil ik op zondag doen, is dat ook oké. Okay. Ik zit niet verbonden aan regeltjes. Maar hij zegt hier... Wie de hand aan de ploeg slaat en er geen achter hem blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. We moeten niet meer naar achteren kijken. We moeten niet kijken naar wat er gebeurd is. We moeten constant ons blik leggen op het Koninkrijk van God. Dat is het enige wat we moeten doen. Dat is de opdracht. Want anders ben je er gewoon niet geschikt voor. Om dit te kunnen, om dit te weten, om de diepgang te begrijpen, heb ik eerst terug moeten gaan naar de geschiedenis. Het volk van Israël, daar waren allemaal herders. Ze wisten alles, alles van het werk van een herder. Na de hand, toen hebben ze dus leren boeren. Agrariërs noemden ze dat. Leren planten. Dat weten ze allemaal. De fruitteelt hebben ze gedaan. Daarom zijn dat ook van de hele goede boeren in Israël. Die hebben er overal verstand van. Onze God, Yahweh, is nedergedaald tot het niveau van het volk Israël. Daarom sprak hij ook alleen maar op, met de taal die het volk verstaat. Wanneer hij dit zegt over de ploeg, dan moet ik en u even teruggaan naar de oorsprong. Dat is heel erg belangrijk. Er was toen namelijk een ploeg. Dat is maar een heel licht dingetje. Dat moet de boer die moet hem met zijn rechterhand vasthouden. En die slaat die in de aarde. Weet wel, die aarde is vervloekt Door de zonde. Hij, die man die trekt die ploeg met zijn, met zijn rechterarm vooruit. Hij breekt de aarde open. Hij gaat maar 20 centimeter de grond in. En dan zegt hij, dan moet je niet achterom kijken. Je moet doorgaan aan het werk. Het volk Israël begrijpt precies wat hij eigenlijk gezegd heeft. Wij denken er hier misschien anders over. Wij geven er misschien een, ander, een andere verklaring over, over, over deze tekst. Wat het eigenlijk wel betekent. Maar daar gaat het helemaal niet om. Hij zegt dingen die we misschien gewoon niet verstaan. Hij zegt gewoon hele andere dingen. Maar die jood op zijn tijd, die had het wel geweten. We moeten niet meer praten van, van vroeger. Het is nergens voor nodig om, om, om zo lang te lopen met je problemen. Ja, we hebben die problemen allemaal opgelost voor ons. Maar kijk niet meer achterom. Kijk niet meer wat je achter hebt gelaten. Want het is gewoon niet goed. Want dat is eigenlijk morre wat je doet moet je mij nou zien met mijn leven vroeger had ik het gewoon veel beter dat doet het volk van Israël ook in Egypte hadden we veel beter dan hier hier hebben we niet eens water om te drinken je hebt me hierheen gebracht om te laten sterven ik heb tijden gehad dat ik er ook zo verdacht en dat kwam alleen maar omdat ik hem gewoon niet goed ken en ik probeer de gemeente te vertellen om dat, dat gedrag gewoon van je af te zetten dat moet je gewoon niet willen. Die gedachten die gaan wel door je hoofd in. Echt waar. Dat doet iedereen. Maar daar moet je los van komen. Heb vertrouwen in het woord. Dat is alles wat we hebben. Het woord van God. En hij is betrouwbaar zegt hij. Dus hoe dan ook. Het is een versluierde taal. Het is, het is heel moeilijk om te verstaan. Natuurlijk hebben we de geest van God ontvangen. Dat hebben we ontvangen. Absoluut. Maar... Hebben we allemaal de geest van God ontvangen. Als, als dat echt zo was. Dan is er maar één weg die we gaan. Maar er zijn er drieënhalfduizend. Verschillende wegen. naar het koninkrijk van God. En die, die aanbidden dezelfde God zeggen ze. En ik heb zo vaak met mensen gesproken. En ik kan het horen en ik kan het zien. Dat die God die ze aanbidden. Niet de God van mij is niet mijn God want mijn God die wil dus op een andere manier aanbeden worden als jouw God en zijn dat christenen ja ze noemen ze eigen christenen maar ik herken die God dus niet meer in die andere. want mijn God is gewoon te ingewikkeld ik heb lang met mensen gesproken over Yahweh over God ze vonden het allemaal mooi Ze komen hier niet Pas maar hoor ik een zuster zeggen Als je bij Wim van komt Dan moeten allemaal regeltjes, regeltjes, regeltjes, regeltjes Weet u, als, u, als iemand praat moet je ook kijken naar wat hij Niet alleen maar wat hij zegt Maar soms gaat het lichaam ook spreken, weet u dat? Regeltjes, regeltjes, regeltjes Hij legt regeltjes op het komt niet van hem het komt niet van de gemeente het komt van Yahweh als we de Bijbel gelezen hebben en we hebben ogen om te zien kom je ze tegen, het staat overal het staat echt overal hij legt je de wet op ik wil met u nog naar ik denk niet dat ik zoveel tijd heb nog naar Lucas. Lucas 4 oh dat is een hele mooie lieve mensen Lucas 4 en dan vers 18. De geest des heren, de geest van Yahweh, is op Yeshua. Daarom dat Yahweh Yeshua gezalf heeft. Om aan de armen het evangelie te brengen. En Yahweh heeft Yeshua gezonden... ...om aan gevangenen... ...loslating te verkondigen. En aan blinden... ...het gezicht... ...om verbrokenen... ...heen te zenden in vrijheid... ...om te verkondigen... ...het aangename jaar... ...des heren. Als u dit heeft... ...of hebt verstaan... ...dan moet u kunnen zien... En dan zal die problemen die u hebt, de trauma's die u, waar u onder leidt, als sneeuw voor de zon moeten verdwijnen. Is dat zo moeilijk te verstaan wat er staat? Ingewikkeld, ja? Hij heeft mij, Yahweh, de vader, onze vader heeft, of Yeshua gezonden, om aan gevangenen loslating. Welke gevangenen? Zijn dat die criminelen, die boeven die in de gevangenis zaten, zitten, die moorden naast verkrachters, om die los te laten? Waar heeft hij dan wel over? Die gevangen zijn in de ellende van toen, waar ik dertig jaar mee gezeten heb. Ik werd er verlost voordat ik deze tekst kon, voordat er mij ooit is geleerd van wat er staat. Werd ik daardoor verlost. Dus er is niet meer nodig om daarmee te lopen, daarmee rond te lopen. Want als het, als het wel zo is en dat het, dat het niet werkt, dan is onze Vader in de hemel een leugenaar. Dan kunt u gerust zeggen tegen hem, Vader, het werkt bij mij niet. Het ligt aan u. U moet gewoon stappen in geloof maken, een stap in geloof maken, u moet het doen. Het is dus niet de bedoeling dat u ziek blijft. Nee, we moeten gezond worden. We moeten genezen, maar we moeten ook gezond worden. Het gaat echt gebeuren. Ik durf te zeggen dat ik een ervaring en ervaren deskundige ben geworden. Doordat ik het ervaren heb. En mijn trauma heeft me gewoon een lelijk mens gemaakt, weet u dat? Je vind je vervelend, je vind je vies, je vind je minderwaardig, je vind je, je vind er van alles. Je ziet niet zelf, in jezelf zie je niet dat je geschapen bent naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Absoluut niet. Waarom? Omdat je gevangen bent in de vervelende trauma's en gebeurtenissen van je leven. En dat hoeft helemaal niet. Je moet een stap in geloof maken. Dat is wat je moet doen. En te verkondigen en aan de blinden het gezicht. Welke blinden? Aan welke blinden heeft hij het gezicht gegeven? Is het niet aan u en aan mij? Dat wij mogen zien? Het was voor die tijd niet mogelijk. Want al die profeten en de rechtvaardigen, staat er geschreven... Die hebben getracht om te zien en te verstaan wat Gij kan zien en verstaat. Het is hun dus niet gelukt. Het is hun ook niet gegeven. Maar aan ons heeft hij dat wel gegeven. Om de verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Hoe doet hij dat? Moeten we nog in de ellende blijven zitten? Of gaan we nog een stap maken in geloof? Doen wat hij zegt. Niet wanneer het mij uitkomt, nee wanneer het hem uitkomt. Oh, ik heb nog een mooie tekst vorige week gehoord. Die heb ik hier gehoord. Moet u even teruggaan. Naar, ik, ik ga nou even terug naar, waar was dat nou? Exodus. Exodus 15. Oh, dat is mooi. En dan stop ik ermee hoor. Echt waar. Vers, vers 26. 16, oh nee, 15 vers 26. Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God. En doet wat recht is in zijn ogen. Ik vond dat er vorige week te, te zwak is uitgedrukt. Ook hoewel er een tekst op staat. Het was te zwak. Weet u? Er stond namelijk dat woordje zijn niet vet opgedrukt. De rest wel. Het gaat erom... Wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen. We moeten een rechtvaardig leven leiden naar zijn oog. We hebben niets van doen wat de mensen van ons denken en wat ze van ons zeggen. Niets. Hij moet zien dat we het goed doen. En echt waar broeders en zusters. Als we naar zijn geboden en zijn inzettingen leven. Dan toonden we onze vader dat wij hem lief hebben. Tot zover. Amen.